Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die vorige maand ziek zijn geworden door het eten van verkeerde zalm... eisen een schadevergoeding van vishandelaar Foppen. Bij letselschadeadvocaat Drost hebben zich tot nu toe zo'n twintig mensen gemeld. Ze belanden allemaal in het ziekenhuis na het eten van zalm... die was besmet met salmonella. Volgens Drost eisen ze een vergoeding voor inkomstenverlies... gemaakte ziektekosten en smartegeld. Steeds meer sponsoren trekken hun handen af van Lance Armstrong...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 De 21-jarige man kwam begin dit jaar naar de Verenigde Staten... met de bedoeling een aanslag te plegen. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken. Dat hebben de Nederlandse rechtbanken besloten, Trouw. Als enkele rechters zich kunnen specialiseren... kunnen ze meer expertise opbouwen met mensenhandelzaken. Volgens de nationale rapporteur Mensenhandel... leggen rechters in vergelijkbare zaken soms totaal andere straffen op.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 Morgen opklaringen en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 18 oktober. Goedemorgen. Dit wordt alweer een topuitzending. De Europese top die vandaag begint, moet de start worden van een crisisvrij Europa. U hoort daar meer over vanochtend, onder andere van correspondent Tijn Sade. En we praten erover met het hoofd Europese studies van instituut Klingendaal, Adriaan Schout. En natuurlijk met Joost Vullings in Den Haag, want die vertelt hoe VVD en PvdA er tegenaan kijken. Maar voorlopig is de crisis rond Griekenland nog niet opgelost. Alhoewel, er zou een akkoord zijn over verdere bezuinigingen. Dan de zalmbesmetting heeft een staartje, u hoorde dat zojuist. We praten erover met letselschadeadvocaat Ime Drost. Zalm staat dus in kwade reuk, maar Robin Visser zoekt uit wat de gevolgen zijn voor de handel en de horeca. U hoort meer ook over de vereidelde aanslag in New York. En over de vrije val van Lance Armstrong. Een val is het in China nog niet, maar de economie groeit wel veel minder sterk. Correspondent Marieke de Vries vertelt straks hoe dat komt. delegaties van de Colombiaanse regering en de FARC zijn al in Oslo en gaan vandaag met elkaar praten. De rechter gaat ook praten vandaag met voormalig gedeputeerde Ton Hoijmaijers. En de wijn wordt duur, want de oogst van dit jaar valt heel erg tegen. En uw overleden huisdier zou u ter beschikking kunnen stellen van de wetenschap. En de wetenschap is daar blij mee. Hoort u ook meer over. Dit Radio Ingenaal tot half tien u kunt ons volgen op internet via nos.nl. .no. Vishandelaar Foppe wordt aansprakelijk gesteld voor de Salmonella-besmetting... waarbij 550 mensen ziek werden en twee mensen om het leven kwamen. Letselschadeadvocaat Ime Drost gaat namens 18 slachtoffers... een schadeclaim indienen. Al mijn cliënten hebben... Uh, vijf tot acht dagen in het ziekenhuis gelegen aan het infuus. Uh, Sommigen hebben nog een kaliumtekort uh, gehad, kortom uh, heftig. En die cliënten kunnen allemaal bewijzen dat ze door de zalm van Foppen ziek zijn geworden. We hebben van een dokter te horen gekregen dat uit een uh, laboratoriumtest is gebleken... dat ze besmet zijn met de Salmonella-zalm. Geëiste schadevergoedingen variëren van een paar honderd tot een paar duizend euro per persoon. En er kunnen zich nog mensen aanmelden bij de advocaat. In New York is een aanslag vereideld op het gebouw van de centrale bank. There is breaking news now in New York City, and we've just learned that federal authorities have now arrested a man they say was plotting to attack the Federal Reserve Building in Lower Manhattan. An undercover FBI operation led to the arrest of uh, this man, a 21-year-old man from Bangladesh who may have ties to Al Qaeda. man zou dus banden hebben met Al Qaeda en er werd opgepakt toen hij met een mobiele telefoon probeerde om de bom te laten ontploffen. This involves a lone individual from Long Island who parked a van in front of the U.S. Treasury Building this morning. He then went into the Millennium Hotel, dialed a cell phone number with the intention of that van blowing up. Ja, de man parkeerde dus zijn busje voor het bankgebouw. Maar zo zei het al. Hij probeerde vervolgens met zijn telefoon de bom te laten ontploffen. Dat mislukte omdat undercover agenten hem nek explosieven hadden geleverd. De aangehouden man komt uit Bangladesh. Hij reist naar de Verenigde Staten met een studentenvisum en was vast van plan om een aanslag te plegen, zegt de politie. This individual came here with the express purpose of committing a, a terrorist act. Uh, he was motivated. Bij Al-Qaeda. target Federal Reserve Bank. Volgens de politie wilde de man eerst een aanslag plegen bij de beurs op Wall Street. Maar die zou te zwaar beveiligd zijn geweest. De politie benadrukt dat er nooit iemand in gevaar is geweest. In Bellingwolde in Groningen is gisteravond een bestelbus wel ontploft. De vier inzittenden raakten daarbij ernstig gewond, zegt de politie. De bestuurder, een 23-jarige vrouw uit Wedde, uh, had drie passagiers aan boord, uh, drie jonge vrouwen. En uh, ja, op een gegeven moment explodeerde dit busje. En uh, vermoedelijk is een, uh, een exploderende gasfles in de bus oorzaak de van deze explosie. Op foto's is te zien dat het busje helemaal is opengereten door de klap. Het ongeluk trok veel bekijks in Bellingwolde. Iedereen in het dorp uh, hoorde de klap. En uh, nou ja, het, het dorp was even in rep en Roer. Omwonenden hebben het slachtoffer, wat het zwaarst gewond was, mee naar huis genomen, onder de douche gezet en afgeblust, zou ik maar zeggen, tot de hulpdiensten hebben overgebracht naar het ziekenhuis. Het busje was van een dakdekkersbedrijf. Daar liggen vaak gasflessen in, in dat soort busjes. In Noorwegen beginnen vandaag onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC. Die moeten dan leiden tot een vredesakkoord. De Noor Jan, -Jan Engeland, die jarenlang VN-gezant was voor Colombia, zegt dat er gesprekken van cruciaal belang zijn. A lot is at stake here. Hundreds of thousands of people have been displaced. Thousands have been killed. Thousands have also been uh, This is a very cruel uh, conflict where both the FARC de uh, regering en de paramilitaire a lot veel bloed op hun handen. Ekeland zegt dat het conflict al duizenden doden en ontvoerden heeft geëist. Het Nederlandse varklid Tanja Nijmeijer is, anders dan eerst werd gemeld, hoogstwaarschijnlijk niet in Noorwegen. Verslaggever Margie Brandsma. De kans dat ze hier naar Noorwegen komt, is niet groot. Er loopt een internationaal opsporingsbevel tegen Nijmeijer... en dus bestaat het risico dat ze hier wordt opgepakt. Waarschijnlijker schuift ze later aan... als de onderhandelingen op Cuba worden voortgezet. De kans dat ze daar wordt gearresteerd en uitgeleverd... is veel minder groot. Uruguay heeft abortus gelegaliseerd. Het is het tweede land in Zuid-Amerika dat abortus toestaat. De legalisering van abortus is een grote stap... voor de vrouwenrechten in Uruguay, vindt deze senator. Niemand een vrouw worden Vrouwen kunnen niet gedwongen worden om een kind te baren dat ze helemaal niet willen, zegt ze. En dat vond de meerderheid in de senaat van Uruguay kennelijk ook. 17 van hen stemden voor legalisering van abortus, 14 tegen. In Groot-Brittannië heeft de politie excuses aangeboden aan een blinde man die afgelopen vrijdag door agenten met een stroomstootwapen werd bewerkt. Wat gebeurde er? Nou, agenten zagen de blinde stok van de man aan voor een samurai zwaard. Daarop werd hij aangevallen, zegt hij. I, I dropped to the floor with my, with my cane and, and, I, and I was shouting all the time. I'm blind. I'm blind. Zegt dat hij doodsangsten heeft uitgestaan. Hij overweegt juridische stappen tegen de politie. De politie heeft nu dus excuses aangeboden, hoorde dat. Volgens de politie werd er op het moment van het incident echt iemand gezocht... die met een samurai-zwaard over straat liep. De in opgespraak geraakte Duitse minister van Onderwijs. Chavaan heeft herhaald dat ze geen plagiaat heeft gepleegd... toen ze in 1980 promoveerde. Alle beschuldigingen daarover zijn leugens, al dus de minister. Ik heb op geen enkel moment mijn arbeid aan de dissertatie te talschen Ik weigere deze voorwraak beslist terug. Ik ga vechten. Je, van, dat ben ik mezelf en de wetenschap schuldig. Ja, ik zal er vechten, zegt hij Dat ben ik mezelf en de wetenschap schuldig. De ophef over het vermeende plagiaat van Chavan is sajant... omdat een collega-minister vorig jaar moest opstappen na een plagiaataffaire. Ook andere Duitse politici moesten afgelopen jaar hun dokterstitel inleveren... toen duidelijk werd dat ze hadden gesjoemeld bij hun promotie. Passagiers van een gewone lijnvlucht hebben voor de kust van Australië... een zeezeiler gered. De bemanning van de Boeing 777 had gevraagd om uit te kijken... naar een vermiste zeiler... Het toestel was daarvoor extra laag gaan vliegen en de passagiers kregen verrekijkers. En de zoekactie had succes. Air Canada was de first one to respond. We'd like to thank the crew of that aircraft to by the like-headed um, Glenn here. Ja, Zeeziler Glenai werd dus gevonden. Hij raakte een week geleden in de problemen toen tijdens een storm zijn mast brak. Dinsdag raakte ook zijn brandstof op, vertelt hij. So, I was stuck in this current, en dit is why I couldn't get back to the coast um... Ik 270 de kust De zeiler werd op meer dan 400 kilometer uit de kust gesignaleerd en daarna kon hij snel worden gered. Aan de winsten van maandag en dinsdag deden de handelaren op Wall Street het gisteren wat rustiger aan. Het was één goed cijfer over de Amerikaanse huizenmarkt. Want het aantal huizen dat nu wordt gebouwd is het hoogste aantal sinds 2008, toen de economische crisis begon. Uiteindelijk stoot de Dow Jones Index onveranderd en de NASDAQ won een tiende. In Tokio wordt er druk gehandeld. Nikkei Index staat daar op een winst van maar liefst procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En House hoort u met Valerie. Het is bijna 15 minuten over zes. De hoogste tijd om eens te kijken waar uh, Mark Robin Viezer uithangt. Vanochtend. Ik hoor zijn voetstappen. Wat al. is het geworden vandaag? Het is geworden. Kapel Averzaad. Kapel Averzaad. Dat ligt bij Tiel. Uh -huh. En uh, ik ben hier nu aan het rondschalen op een wat onduidelijk industrieterreintje. Ja, ik kom nog wel eens ergens, hè. Als je dat nou zo op een rijtje zet, allemaal maar ongelooflijk. Maar je komt wel vaker op vage industrieterreintjes, heb ik het idee. Ja, ja. ja dat, dat, dat begint zich toch een soort uh, patroon uh, af te tekenen. Uh, ik kom ook heel vaak uh, rond deze tijd al mensen tegen... die mij wat medelijdend aankijken en zeggen... u moet ook vroeg opstaan, iedere ochtend. He, dat is natuurlijk ook zo. U moet best wel vroeg opstaan, maar het valt mij dan ook zo vaak op, dat er al heel veel mensen voor mij zijn opgestaan... en al in de auto zitten, enzovoort. Dus ben, wij, Lara, nee. wij, jij en ik, zijn bepaald niet de enigen... die rond deze tijd al druk in de weer zijn. Neem nou bijvoorbeeld Marcel Ooster. de mannen nou. van... Uh, oh ja, Marcel, ach jongen, jij ja, hoort er ook bij, hoor. He, gelukkig. Ook alweer zo fris en fruitig. He? Hoe laat ben jij opgestaan, Marcel? Kwart voor vier iedere dag. Kwart voor vier. En ik ga nu eens even vragen aan de mannen van vishandel Neerbos... hoe laat zij zijn opgestaan, meneer Van Meurs. Hoe laat ging de wekker bij u? Kwart over vijf. Kwart over vijf. En bij u? Ook kwart over vijf. Ook kwart over vijf. vijf. Nou, dat. Dat, dat. dat noemen wij dan uitslapen, zeggen ze in Hilversum. Is het elke dag kwart over vijf voor u? Ja, meestal wel, ja. Ja. ja. Of heeft u ook nog wel vroegere, vroegere dagen? We hebben in het seizoen ook vroegere dagen van een uur of drie, ja. Oh! oh. Nou, dan kan je net zo goed niet naar bed gaan. Ja, dat zit er soms ook wel eens uh, bij, ja. Daar word je niet heel blij van. Zeg, wij, wij staan hier nu, u staat hier nu met een emmertje water in. Wat bent u aan het doen? maken. Oh, haringsschoenmaak, maar daar kwam ik eigenlijk niet voor. Nee, dat snap ik. Maar daar gaan we het straks over hebben, want ja, Marcel en Lara, je kunt wel bedenken. Uh, de haring is niet het gespreksonderwerp in de vishandel uh, deze dagen. Dat gaat natuurlijk uh, over die andere vis. Trouwens, die hier vroeger, want we zijn natuurlijk in de Betuwe, vlakbij Tiel, vroeger gewoon uit de rivier werd, uh, werd gehaald. Maar dat is lang geleden. Maar toch nog steeds veel vishandel hier. En uh, we gaan eens even kijken hoe het gaat naar de, ja, hoe zal ik het noemen, de, de Foppenaffaire. Mm -hmm. We gaan eens even kijken of wij hier nog een... Salmonella tegenkomen. Als dat zo is, nou dan zwaait er wat natuurlijk hè. Dat kan je wel nagaan. Dan zwaait er wat. Ik even kijken of die mannen hier goed uitgeslapen zijn vandaag. Is goed. Maak erop Robin, tot straks. Tot zo. Nou, we hebben we over de dance-industrie? Want de Nederlandse dance-industrie draait goed. Uit cijfers die gisteren bekend zijn geworden... blijkt dat de DJ's, de festivals en de organisatiebureaus... gezamenlijk 587 miljoen euro omzetten. Meer dan een half miljard dus. Het is een belangrijk exportproduct geworden. Kent u dit? Dat is Afrojack Jack. Die vliegt met zijn privéjet over de hele wereld naar festivals... om zijn muziek te laten horen. Oh, hij heet trouwens gewoon Nick van der Wal... en komt uit Spijkenisse. En dit?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 En dat, dat voel je gewoon. En dat zie je. Het is zo gaaf om die ontwikkeling de laatste tien jaar te hebben meegemaakt van dichtbij. Want die komt er al ja, tien jaar. En het kan nog beter, zegt onderzoeker Reinders, Want er zijn nog groeimogelijkheden. We voor 27 landen gekeken naar hoe groot de, de, de, de densing zou kunnen zijn. Nou, dan kom je uit op een bedrag van 2,7 miljard euro. En ja, Amerika is volgens die raming gewoon goed voor 1 miljard. Dus dat is ja, toch een beetje het beloofde land.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 Can. Living on a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, and the chill stay away.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 Love of the Common People. Het NOS Radio Sport. De Europese voetbalbond UEFA begint een onderzoek naar het racistische gedrag van Servische fans tijdens het turbulente duel tussen Jong Servië en Jong Engeland. Volgens verdediger Danny Rose van Jong Engeland klonken er de hele avond oerwoudgeluiden. Rose legt uit wat er gebeurde toen hij en zijn ploeggenoten zijn doelpunt vierden. Ontstond een opstootje en hij kreeg rood voor het wegtrappen van de bal. As everyone uh, managed to hear as I was walking off again. There was a monkey chanting, but the monkey chanting started long before, um, long before I got sent off. And uh, I think, I think it's, it's right. I don't understand what I, I don't understand why. How else they can learn from it? They have to be banned. Toen ik het veld afliep begonnen die oerwoudgeluiden weer. Maar die waren daarvoor ook al te horen. Ik zou niet weten waarom ze dat doen. Servië moet echt geschorst worden. En ik zou ook niet weten hoe ze daar anders dan voor moeten leren. Alexander Jankovic, de coach van de Jong Servië... weigerde na afloop excuses aan te bieden voor het wangedrag. Volgens hem zijn er bij een vechtpartij twee partijen verantwoordelijk. Premier Cameron van Groot-Brittannië riep de UEFA op... strenge maatregelen te nemen tegen de Servische voetbalbond. We hebben er straks trouwens een gesprek over met onze correspondent.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 Dus volgens mij moeten we in kaart brengen, uh, voldoet dit uh, antidoping systeem of niet? Of moet het beter? En dat hij nooit gepakt is, dat zou uh, volgens mij betekenen dat er, uh, ja, dat er iets aan moet gebeuren. Dat we moeten kijken waar we het kunnen verbeteren in ieder geval. Dennis, Timo de Bakker is doorgedrongen tot de kwartfinales van het Challenger toernooi in Rio de Janeiro. De Bakker won in drie sets van de Braziliaan Thiago Alves. In de kwartfinale moet de Bakker tegen de Portugese Joao Souza, de nummer twee van de plaatsinglijst. Ja, net als Salahangsa rus is Kiki Bertens er niet in geslaagd... de tweede ronde van het WTA-toernooi van Luxemburg te bereiken. Bertens verloor in twee sets van de Britse Kertafong. Linda Kremers is goed begonnen aan het Europees kampioenschap tafeltennis... in het Deense Herning. Kremers won tweemaal in de kwalificatiepool... en kan vandaag het hoofdtoernooi halen. Brit-Eerland verloor in de kwartfinale en dreigt nu uitgeschakeld te worden... Li uh, Ji is rechtstreeks gepraat voor het hoofdtoernooi. Terwijl de titelverdedigster, Li Jiao, wegens een blessure zich afmeldde. Ronald Kramer is gekozen tot vicevoorzitter van de Europese Tafeltennisbond. De voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond werd tijdens een congres in Henning benoemd. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven, hier is Jan van der Put. Goedemorgen, 18 mensen die vorige maand ziek zijn geworden door het eten van besmette zalm... eisen een schadevergoeding van vishandelaar Foppen. Ze belanden allemaal in het ziekenhuis na het eten van zalm die was besmet met salmonella. En volgens letselschadeadvocaat Drost eisen ze een vergoeding voor inkomstenverlies... gemaakte ziektekosten en voor smarte geld. Door een dopingschandaal verbreken steeds meer bedrijven hun contract met wielrenner Lance Armstrong. Na kledingsponsor Nike steken ook fietsfabrikant Trek en de Amerikaanse brouwer van Budweiser bier geen geld meer in Armstrong. Voorzitter Schultz van het Europees Parlement wil dat de Europese Unie meer macht krijgt ten koste van de nationale regeringen. In de Volkskrant pleit hij voor een Europese regering die zich inzet voor de internationale handel, de muntunie, migratie en milieu. En zolang die regering er niet is blijft de EU volgens Schulz voortmodderen, voortmodderen met de crisis. En in New York is een 21-jarige man uit Bangladesh opgepakt... die een bomaanslag wilde plegen op het gebouw van de Federal Reserve Bank. Die aanslag mislukte omdat undercover-agenten van de FBI... de man namaak-explosieven hadden gegeven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral over de westelijke helft van het land trekken een paar buien. En het een matige zuidwind en het is zacht met 13 graden in het noorden... tot momenteel al 16 graden in Zuid-Limburg.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. De eerste files zijn ontstaan rond Amsterdam en Rotterdam. Lang is de file op de A15 van Gorkum naar Europoort. Tussen Ridderkerk en Knopend Vaanplein 3 kilometer. En verderop tussen Knopend Vaanplein en Spijkenisse 9 kilometer. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen in de Botlek-tunnel, Maar de weg is inmiddels vrij. Zoekt u een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers?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 De Rwandese politica Victoire Ingabire, die 17 jaar in Nederland woonde, wordt waarschijnlijk vandaag in Rwanda veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Volgens haar advocaten is Ingabire slachtoffer van een politiek nepproces waaraan de Nederlandse regering ook heeft meegewerkt. Ingabire is beschuldigd van haatzaaien, het propageren van genocide en van terrorisme door steun aan de rebellen. Ze werd in 2010 opgepakt toen ze terugging naar Rwanda om mee te doen aan de verkiezingen.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 Want logischerwijze ligt dit proces, dat is ook zo het lakmoestest... en dat, dat ligt onder een vergrootglas waar iedereen gaat kijken op de buitenwereld van hoe verloopt dit. Waar verschillende Nederlandse parlementariërs zich over verbazen... is dat Nederland meewerkt aan het onderzoek tegen Inga Bier. Op verzoek van Rwanda doet de Nederlandse politie huiszoeking in haar huis in Nederland. Computers en documenten worden in beslag genomen. Tot verbazing van Tweede Kamerlid Joël Voordewind. Want uh, dezelfde Nederlandse regering heeft ons vorige week als parlement een brief gestuurd. waarbij zij zegt uh, ook in de toekomst de hulp aan Rwanda te stoppen. Mm -hmm. vanwege uh, te weinig democratiseringsproces, te veel mensenrechten schendingen, te beperking van meningsvrij meningsvrijheid. Uh, politieke opponenten die in de gevangenis uh, verdwijnen.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 De kleur van de gevangenen in Rwanda. Ze heeft geen haar en ze worden regelmatig elkaar geknipt. Hij is somber over de afloop van het proces. President Kagame heeft eh, meerdere keer gezegd dat haar plek in de gevangenis eh, is. Dus eh, Er zijn geen rechters die gaan eh, eh, tegen de president eh, werken. Dat kan niet in Rwanda, nee. De procureur generaal Martin Goga, heeft daar gezegd dat ze levenslang in de gevangenis gaat blijven. Al dus de echtgenoot van Victoire, Ingabire. Uitspraak van de rechter, zodra die er is, hoort u die natuurlijk op Radio 1. Sinds een week staat de wielrensport op zijn kop volledig. Het rapport van Juseda over Armstrong en US Postal... heeft tot vele reacties geleid en ook tot nadenken... over de geloofwaardigheid van de sport en de sporters uiteraard. Ook door de Nederlandse wielrenunie. Volgens voorzitter Marcel Wintels staat die geloofwaardigheid op het spel. En daar wil hij wat aan doen.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 dus, Marcel Wintels van de Wielren Unie en Han Kok sprak met hem. Wieloploeg van Rabobank voelt weinig voor een nationale rondetafelconferentie. En ook Vakant Solay heeft er niet veel zin in. Argos Shimano heeft er minder moeite mee. En manager Ivan Spekebrink. Het is überhaupt erg goed om in kaart te brengen wat er nu aan de hand is. En vooral wat we eraan kunnen doen. Ik zou het alleen in een breder perspectief willen trekken. Het is geen nationale sport, het is een internationale sport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 It's our own heart that is breaking. over candlelight. I know I wanna crush all the tables with you. I wanna dance just like it. hoorde u van uh, Ruben Heijn. Een voetbalwedstrijd tussen jong Servië en jong Engeland... liep compleet uit de hand. Het publiek maakte de hele tijd oerwoudgeleide. En op het veld werd gevochten. Is het een Servisch probleem of niet? Hoort u straks meer over de eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, met ons aan. Er zijn flinke problemen op de A15 richting Europoort. Er strandde eerder al een kapotte vrachtwagen in de Botlektunnel. En toen die weg was, ging er verderop bij Rozenburg een auto kapot. Nou, een en ander leidt tot een flinke file tussen Ridderkerk en Rozenburg. 22 kilometer. Ja, daar is de linkerreis nog dicht. Alternatieven heb je daar niet. En ook de A4 vanuit Vlaardingen loopt vol. Gaat het lang duren, Wijnand? Nou, we denken van niet, want het gaat in principe om een personenwagen. Dus die moet wel vrij snel weggetakeld worden. Ja, daar maken ze haast. Wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, door de herfstvakantie toch een, een niet. Al te drukke ochtendspits. Een beetje regen mag de pret niet drukken. Rond half negen zo'n 120 kilometer fieden. Wij en bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. Mark Robin Visser is in de Betuwe. Waar wij begrijpen, Mark Robin, de vis visduur betaald wordt. Nou, wat dacht je? Ja, volgens mij wordt de vis altijd wat duur betaald. Dat is niet voor niks een, uh, een uitdrukking hè, in Nederland. En wat me hier opvalt uh, bij de vishandel, uh, Neerbos, waar ik nu ben, is: het is ook een ontzettend gesjouw met bakken de hele tijd. Allemaal oh, bakken. Heerlijk, even een lekkere verse kabeljauwkibbeling. Ja, oké. Okay, en dat zit allemaal in bakken. Dat komt dan uit de koeling en dat wordt hier dan, uh, dan verder uh, bewerkt. Allerlei soorten vis, maar ik zie daar ook een stuk, zalm, uh, een stuk zalm liggen. Ja, ik las gisteren een berichtje op het ANP. Die had het even, heeft even een rondgang gemaakt. Uh, 20 tot 25 procent minder handel in de zalm. Hebben jullie daar hier ook wat van gemerkt, Antwerpen van Meurs? Uh, nou, in de verkoop van de verse zalm denk ik niet. In de gerookte zalm denk ik wel dat we wat minder hebben. Gekocht. maar Een percentage kan ik dat niet precies uitdrukken. Nee. nee. En komen er ook vragen van klanten? Uh, je hebt wel mensen die, uh, die vragen van... Goh, er zit toch geen salmonella in of uh, is deze zalm wel uh, goed? En wij hebben dus van onze leverancier een verklaring afgekregen... waarvan uh, ja, dat iedere partij die uit Noorwegen komt getest wordt... op het uh, aanwezig zijn van salmonella. Ja. Want jullie hebben Noorse zalm hier, die mooie roze plak die daar ligt. Wij hebben Noorse kweekzalm en die wordt in principe allemaal op dit moment uh, gecontroleerd... als het van Noorwegen afkomt. Ja, daar zit dan een indrukwekkende brief bij, die heb ik net gezien... met laboratoriumuitslagen, uh, met hoeveel procent van dit en hoeveel promiel van dat. Was dat voor de Salmonella-affaire ook al zo? Uh, nee, dat is echt aan aanleiding van de Salmonella-affaire... en naar aanleiding van het verhaal van uh, de firma Foppen. Ja. ja. Dus iedere keer bij elke partij krijg je een brief erbij van dit is getest? Uh, die, die kunnen wij opvragen, die heb ik er niet altijd bij zitten. Ik heb een verklaring van mijn groothandel dat het getest is... En ik ga er dan vanuit, als ik het aankrijg, dat het ook goede rapporten zijn. En, maar mocht ik het willen, kan ik het rapport opvragen, ja. ja. Nou, het is inmiddels alweer uh, twee weken geleden hè, dat die, uh, dat het drama met die salmonella uh, begon. Uh, u zegt, we merken er wel iets van, maar ik kan het niet in percentages uitdrukken wat dat voor mijn handel uh, betekent heeft. Andere soorten vis misschien, dat mensen alternatieven zoeken? Uh, nee, denk niet per se, nee. Wat bent u nou aan het doen eigenlijk, u bent nog steeds met haringen bezig? Ik ben nog steeds haringen aan het schoonmaken, ja. Dat is een eindeloos verhaal. Ja, is dat zo? Zijn die, uh, dat gaat goed? Ja, dat gaat, dat gaat altijd gewoon door. Ja, dat is een, een, een, een verkoop die altijd wel vrij constant blijft, ja. Hoeveel, moet u, hoeveel doet u er nou zo op een ochtend? Uh, vandaag een uh, 4 tot 500. Aha. Nou, ik wil u niet van uw werk afhouden, dus ik zou zeggen, ga maar gewoon eventjes uh, even door uh, ermee. Want dit gaat straks allemaal naar de winkel? Dit gaat naar mijn winkel en naar mijn verkoopwagens, ja, dat klopt. Ja. Nou, wij, uh, wij gaan straks hier uh, even verder praten. En uh, misschien wel aardig om te vertellen, we gaan straks ook even naar de overkant van de rivier. U weet wat daar is, hè? Uh, zalmrestaurant, ja. Ja. ja. Er is een zalmrestaurant en die zijn vanwege de gebeurtenissen toch ineens uh, bijna aan de rand van een faillissement terecht. Moet je nagaan. Uh, dat lijkt me wel heel erg als dat zou gebeuren, ja. ja. Nou, ik geloof dat er inmiddels ook wel weer uh, goed nieuws is hoor, maar dat gaan we dan, uh, dan straks uh, beluisteren. In ieder geval kan ik me voorstellen dat uh, wat hier nu gaande is geweest bij de firma Foppen, dat het ook bij jullie het gesprek van de dag was. Ja, ja dat klopt. Je wordt er natuurlijk nooit blijven als er in je branche zulke fouten worden gemaakt. Nee, nee, nee. En Foppen is natuurlijk een hele grote partij. Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot jullie bedrijf? In uh, verhouding tot onze bedrijven, dan zijn wij een klein duimpje tegen de ja. reus, ja, maar goed. Uh, Foppen is echt een reus, een zalmreus? Ja, yeah, een zalmreus, hij levert eigenlijk het grootste gedeelte van alle supermarkten, alle uh, groothandels. Maar bij ons eigenlijk in de vis detailhandel wordt bijna niet geleverd door de firma Foppen. Het is eigenlijk toegespitst op, de, op het supermarktkanaal, ja. En jullie zijn detailhandel, dus dat betekent jullie hebben een eigen winkel? Wij hebben eigen winkels, verkoopwagens en ja, wij hebben dan uh, ja, vaak toch ook weer een net iets andere kwaliteitsalm als dat uh, oh ja. de firma Fop heeft. Ja. Een andere kwaliteit, wat betekent uh, dat? Nou ja, van, van <laughs> uh, zo het het rozer. een kleinschalige gerookt is dus wat aanbachtelijker gerookt. Ambachtelijker. Ja. De firma Fop heeft alle hele grote fabrieken. En uh, ja, of je dan bij de Lidl koopt, bij de Aldi, ik neem aan dat het allemaal van dezelfde productielijn afkomt. Ja. Ja, ik heb ergens gelezen, 80% van de supermarkten krijgt de vis van FOP. Dus nou ja, dan weet je het wel. Dat lijkt me allemaal dezelfde productielijn. Dus en, en daar hebben wij dan niet de vis van. Interessant. Die visbusiness, vis daar krijg ik heel weinig van. Ik wens u Hoeveel haringen moet u nou nog? <lacht> <lacht> nog een honderd of drie, denk ik. Nog oh, 300. Oh, nou, even doorpellen. Misschien kan ik zo wel even helpen. En dan uh, praten we straks weer verder. Doe jij dat Succes, maar eens eventjes, inderdaad. Ga jij, ga jij maar eens even ja, de handen uit de mouwen een... steken. Lekker. Een beetje mm. vies werkje, hoor. Wel nee. Even ja, eerst de handen. Ja, nou, gewoon, gewoon erin, hè. Gewoon ja, erin met de vingers. <lacht> ja, daarom. <lacht> hey, tot later. En, uh, ja, Ondertussen gaat het natuurlijk niet zo goed met uh, foppen. De vishandelaar. Uh, het bedrijf heeft last van uh, de problemen rond de zalm, de Salmonella zalm. En inmiddels is er een schadeclaim. Mensen die vorige maand ziek zijn geworden door uh, Salmonella besmetting eisen een schadevergoeding van de vishandelaar. Uh, Letselschadeadvocaat Imed Rost legt dat uit in onze uitzending later vanochtend. Er waren oerwoudgeluiden en er was een vechtpartij in de catacombe. De voetbalwedstrijd tussen jong Servië en jong Engeland liep eerder deze week totaal uit de hand. Volgens de Engelse spelers klonken er al vanaf de warming-up racistische geluiden van de tribune. En na het eindsignaal vlogen de spelers van beide de ploegen elkaar letterlijk in de haren. UEFA begint nu een onderzoek naar het racistisch gedrag van de Servische fans. Correspondent Joost van Egmond in Belgado. Joost, wat zeggen de Serviërs erover? Nou, de Servische voetbalbond die kiest spontaan de vlucht naar voren. Ze zijn geconfronteerd met een enorme lading kritiek de afgelopen 24 uur. En het antwoord is glashard ontkennen. Um, het begon volgens de Servische lezingen allemaal met, uh, met, uh, Engelse fans die, of sorry, met Engelse spelers die, uh, die zouden zijn uh, gaan provoceren, zeer onbetamelijke gebaren hebben gemaakt naar het publiek, de bal weggetrapt en daar is het allemaal mee begonnen. En van racisme was volgens hen al helemaal geen sprake. Nou, dat is een heel opmerkelijke, zoals je zelf al zei. Die wedstrijd die is natuurlijk opgenomen, zij het in een bar slechte geluidskwaliteit en een flink deel uh, van de tijd klonk tot de tribunezaal. Daar zal de even waarschijnlijk tijdens een tucht-hoorzitting uh, heel weinig discussie over hoeven hebben wat, uh, wat dat betekent. Ja, dat was wel duidelijk aan Joost. Uh, het is niet de eerste keer hè, dat Servische fans worden beschuldigd van, hoe geluiden, van, van racisme. Nee, niet van racisme, niet van andere problemen. Het is, het is eigenlijk altijd wat. Uh, Servische hooligans hebben een heel, uh, een heel lange staat van dienst op dat gebied. Ze hebben echt... Een van, de, een van de slechtste namen in Europa. Een paar jaar geleden is um, hier in België wel bijvoorbeeld een, een Franse fan echt, echt doodgeslagen door uh, door Servische supporters. Um, je, misschien nog twee jaar geleden tijdens de qua, kwalificatie fans staken een half stadion in Italië in brand. De wedstrijd werd stilgelegd na de benen omdat ze een probleem hadden met hun eigen keeper. Ook deze week, toen het het, echt, het volwassen Servische elftal in Macedonië speelde... was het weer raak, waren er opstootjes met, met Albanese inwoners van, van Macedonië. Ja, de lijst is lang en er is, is hier een heel harde kern van hooligans... die, die alles zal doen om, uh, om wedstrijden te verstoren. Britse premier Cameron heeft UEFA opgeroepen om nu eens strenge maatregelen te nemen. Wat kan de Serviërs boven het hoofd hangen? Dat kan uh, oplopen tot jaren uitsluiting. Er is nu uh, zeker in Engeland echt een enorme drive. van. Het is genoeg geweest met, uh, met die Serviërs. Echt van alle kanten. Ook bijvoorbeeld de oud-minister de voor, uh, voor Balkan-zaken van, uh, van de Labour-regering heeft zich ermee bemoeid met een heel venijnig stuk. En Servië ziet wel echt de bui, uh, de bui hangen. Maar wat nog waarschijnlijk belangrijker is, want zo goed gaat het niet met het Servische voetbal. Maar belangrijker is die imagoschade die ze hebben opgelopen. De teneur is hier wel heel erg van. We staan er weer gekleurd op. Um, de oppositie roept dat er nu echt iets moet worden gedaan aan de enorme intolerantie in het land. En bijvoorbeeld zelfs de grootste krant van Servië, die heeft normaal wel wat te klagen over buitenlanders met vooroordelen. Noemt dit ook ronduit een schande voor het land. Vind je het gek dat buitenlanders een negatief beeld van ons hebben als dit soort dingen gebeuren? Ja, en al het ontkennen van de voetbalbond, dat helpt natuurlijk ook niet. Um, dat levert heel veel kritiek op. Vaak, uh, vaak hilarisch. Komieken weten er ook wel raad mee, natuurlijk. Hm. Het, is, uh, ja, het is weer een heel pijnlijke situatie voor Servië. Pastpondent Joost van Egmond over de problemen van het Servische voetbal. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. De energierekening gaat voor veel gezinnen Omlaag. Drie grote energiebedrijven verlagen per 1 januari 2013 hun tarieven. En dat levert een gemiddeld gezin al snel zo'n 80 euro per jaar op. Dat schrijven zowel AD als de Telegraaf. De drie bedrijven die hun prijzen verlagen zijn Eneco, Essent en Nuon. Ze zijn samen goed voor zo'n 6 miljoen klanten. Vooral de gasprijs gaat flink naar beneden. Wordvoerder van Eneco zegt in het AD dat dat komt omdat ook de olieprijs daalt. Energie werd de laatste tijd juist duurder door de verhoogde energiebelasting en hogere btw. Ook de kolenbelasting gaat volgend jaar met enkele tientjes omhoog. Maar daar komen nu dus de lagere tarieven bij. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken... hebben de Nederlandse rechtbanken besloten, Trouw. Door enkele rechters zich te laten specialiseren... kunnen ze meer expertise opbouwen met mensenhandelzaken, is de gedachte. En dat is nodig omdat de wetgeving op dat gebied complex is. Het besluit om speciale rechters aan te stellen... staat in een rapport van de nationale rapporteur Mensenhandel. dat Vandaag wordt aangeboden aan minister Opstelter van Justitie. Het is vandaag namelijk de Europese Dag van de Mensenhandel. En In dat rapport staat ook dat de straffen voor mensenhandel... nauwelijks omhoog gaan, schrijft trouwens... Het nou is opmerkelijk omdat de Tweede Kamer in 2009 wel de maximumstraffen heeft verhoogd. Afghaanse agenten die door de Nederlandse Marge in Kunduz zijn getraind... worden tegen de afspraken in ook buiten Kunduz ingezet. Dat heeft het kabinet toegegeven in een brief aan de Kamer, schrijft de Volkskrant. Over de trainingsmissie in Kunduz zijn strenge afspraken gemaakt... tussen Nederland en Afghanistan. Na nu blijkt worden die afspraken geschonden. Defensie heeft de Afghanen daarom om opheldering gevraagd. Het is niet duidelijk hoeveel agenten buiten Kundo zijn ingezet. Nederland heeft als reactie de training van onderofficieren in Kundo stilgelegd, schrijft de krant. De positie van de meeste pensioenfondsen is verbeterd, nu de nieuwe pensioenregels gelden. Het financiële dagblad schrijft dat de nieuwe regels hebben geleid tot een hogere dekkingsgraad. Die steeg vorige maand gemiddeld 3,5%. De FD onderzocht de financiële positie van de vijftig grootste fondsen... die samen 90 procent van al het pensioengeld beheren in Nederland. Nou, opvallend is dat het ABP, het grootste fonds van Nederland... er nog steeds niet goed voor staat, net als de metaalfonds. kabinet Rutte kwam in september met nieuwe regels... om de dreigende verlaging van de pensioenen te voorkomen. En vanwege die nieuwe regels is de verlaging bij pensioenfonds Zorg en Welzijn... in ieder geval van de baan, al dus het FD. Nog even naar een verhaal in de Telegraaf. Het gaat over eh, premier Schotten. Ex-premier Schotten van Curaçao zou in 2005 namelijk betrokken zijn geweest... bij een dodelijk verkeersongeluk. Schotten was in 2005 nog lijsttrekker van zijn partij. Voor dat ongeluk is hij trouwens nooit veroordeeld. Volgens de Telegraaf staan de aantijgingen tegen Schotten in een vertrouwelijk rapport. En dat is nu uitgelekt. In dat rapport staat dat Schotten op een 60 kilometer weg bijna twee maal zo hard reed. En Daarbij reed hij een vrouw aan die later overleed. Die vrouw zou niet te hard hebben gereden. Het rapport verdween in de prullenmand op aandringen van Schottens toenmalig schoonvader, schrijft de Telegraaf. Die was namelijk oud minister van Verkeer op Curaçao. Dat is handig. Morgen zijn er op het eiland verkiezingen. Schotten wil dan herkozen worden als premier. Volgens het OM is hij officieel geen verdachte. Na 7 uur in het NOS Radio 1 journaal hoort u meer over de schadeclaims die worden opgetuigd tegen visverwerkingsbedrijf Foppen. En hoort u meer over die aanslag in New York die door de geheime dienst daar is vereiteld. Blijft u luisteren.